Rudy Vendrig met het NOS-journaal. Een deel van de Betuwe is getroffen door een grote stroomstoring. Zo'n 100.000 huishoudens in het gebied rond Tiel en Zalbommel zitten zonder stroom. De storing is waarschijnlijk veroorzaakt door brand in een verdeelstation. Ook het treinverkeer ondervindt problemen. Op het traject tussen Geldermalsen en Utrecht werken Seinen en Wissels niet. Daardoor kunnen er geen treinen rijden. Op het traject zijn ook een paar treinen gestrand. Het is nog niet duidelijk hoe lang de stroomstoring in de Betuwe gaat duren. In Libië is op veel plaatsen tot diep in de nacht feest gevierd na de dood van kolonel Gaddafi. Volgens de Libische interim premier Jibril is Gaddafi na zijn arrestatie gedood tijdens een vuurgevecht tussen zijn aanhangers en strijders van de Nationale Overgangsraad. Gaddafi kreeg daarbij een kogel in zijn hoofd. De interim premier benadrukt dat Gaddafi niet met voorbedachte raden is gedood. In Brussel vergaderen de ministers van Financiën van de 17-euro-landen vanmiddag over de eurocrisis. Morgen komen de ministers van Financiën van alle EU-landen mee vergaderen. Ze bereiden de top voor van regeringsleiders zondag. Die al, nu al wordt ervan uitgegaan dat het dit weekend niet lukt om tot een akkoord te komen over crisismaatregelen. Daarom komt er een extra eurotop waarschijnlijk begin volgende week. Het Chinese meisje dat vorige week twee keer werd overreden en niet werd geholpen door omstanders is in een ziekenhuis overleden. Het ongeluk bracht in China een heftige discussie op gang. De bestuurders die de tweejarige peuter hebben overreden zijn gearresteerd. Saaptopman Muller heeft een overnamebod van twee Chinese investeerders afgeslagen. Volgens Muller was het bod niet reëel en hebben de Chinezen zich niet aan eerdere afspraken gehouden. Gisteren sloot het moederbedrijf van Saap een overeenkomst met een Amerikaanse investeerder. Het autobedrijf heeft tot eind van het jaar tijd om te reorganiseren. Het weer zonnig, blijft zo goed als droog en het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal.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 Tram <laughs> She does it like Crap games With the Barons and Earls Welcome to Harlem And are you Without care, oh, I'm so broke. it's over. I hate California, it's crowded and there. That's why the lady isn't a crazy. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine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 Een bijzondere opname uit het uh, programma Music All In van uh, M. Jacobs. Uh, als gast had hij toen uh, de vibrafonist Mal Jackson, maar ook de toen nog zeer jonge vibrafonist Frits Landersbergen, bekend in Zandvoort. En natuurlijk was het prachtig dat zij samen konden spelen. The best thing for you heette het nummer dat lang geleden werd opgenomen. Jazzlabel Blue Note heeft een unieke box uitgebracht met de biografieën van 15 grote jazzlegendes. Uiteraard vergezeld van hun muziek. Van trompetist Miles Davis via Herbie Hancock naar zangeres Nora Jones. De collectie, ik ga even reclame maken, is exclusief verkrijgbaar bij NSC Handelsblad. En ik heb inmiddels het eerste deel geheel gewijd aan Miles Davis. Op de cd met prachtig geriemasterde muziek trof ik onder andere Moondreams aan. door Davis wordt gespeeld met J.J. Johnson trombone, Hunter Schuller Franse horen, John Barber tuba, Lee Connets alt-sax, Jerry Mulligan bariton-sax, Elk Merkibben bas en Max Roach drums. Moondreams, een opname uit 1950.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 dreams feel uh.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 Big feet, she's long lean, lank, had nothing to eat, but she's my baby love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia's her name. Caledonia, Caledonia, what makes you be case so hard? I love you just the same. Crazy about you, baby, cause Caledonia's your name. Caledonia, Caledonia. Thank yeah. you. ZANG En dat was dan Steve M.D.S. Yes van zondag 16 oktober, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Volgende week is natuurlijk weer Steve M.D.S. Yes, met het afscheid van Hans Sandbergen. En zeg ik samen met Diane Schuur en de big band van Count Basie, we'll be together again.